De Franse politie heeft een man aangehouden... die vermoedelijk twee dagen geleden een fotograaf neerschoot... bij de krant Liberation. Hij zat half bewustloos in een auto in een ondergrondse parkeergarage... mogelijk na een overdosis medicijnen. De Parijse politie kan nog niet met zekerheid zeggen... dat de arrestant de schutter is. Er wordt DNA-onderzoek gedaan. Na de aanslag bij Liberation... sloeg de schutter opnieuw toe in het zakendistrict La Défense. Daar vielen geen gewonden. Later zou hij enige tijd een automobilist hebben gegijzeld. De Poolse minister Korolek, die de VN-klimaattop in Warschau voorzit, is in Polen ontslagen. Aan de klimaattop nemen bijna 200 landen deel. Voor de duur van de top blijft de Pool voorzitter, ondanks zijn ontslag als minister. Reden voor het ontslag van Korolek is dat hij volgens de Poolse regering te langzaam was met nieuwe wetgeving voor de winning van schaligas. In het panel in Warschau wordt gewerkt aan een klimaatovereenkomst die in 2015 moet ingaan.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 Het weer hier. In een groot deel van het land valt regen. In binnenland ook natte sneeuw. Het noordoosten blijft zo goed als droog. Temperatuur tot rond of iets boven nul. Morgen vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. Verder is het voornamelijk droog, met enige tijd zelfs zon, bij 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak.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 De Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. De dag na de Europese play-off voor het WK. De grootste vreugde in Frankrijk en de kater in Oekraïne. U hoort het zo meteen. Oranje oefende gisteren tegen Colombia. Patrick van Aanhold maakte zijn debuut. Maar voor de verdediger van Vitesse... was dat niet het enige mooie nieuws deze week. Uh, Jaden is geboren. En uh, dat is mooi voor Patrick van Aanhold. Een kindje en een haasje in een week. Straks het verhaal van Van Aanhold. Moeten hockeyers verplicht een gebitsbeschermer dragen? Over die vraag buigt de hockeybond zich nu. Veel hockeyers willen geen bitje dragen... omdat het maar vervelend in je mond komt. Roderick Weusthoff is wel voorstander van het bitje. Er uh, valt gewoon aan, aan te wennen. Het niet fijn uh, zitten, dat vind ik eigenlijk uh, geen, uh, geen goed uh, excuus. Tijd om de wereldtitel in het schaken nadat zijn ontknoping... Vishwanathan Anand lijkt zijn titel te moeten overdragen aan Magnus Carlsen. En dat gaat sommige fans aan het hart. Ik merk dat Anand toch wel een held voor mij is. En ik vind het wel uh, treurig om te zien hoe die wordt afgemaakt. Het is net als een, uh, een, een mooi gebouw wat gesloopt wordt... of een boom die geveld wordt. Daar komt schaakkenner Hans Beum hier langs om te praten over de tweekamp. En we praten via Skype met een van de begeleiders van Anand in Chennai. Het heet zo mooi. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het op zijn Frans heet. Maar het is in het Engels de day after the night before. Want de verrassing van de play-offs leek vorige week uh, het, uh, het werk van Oekraïne te worden. Maar de verrassing werd nog groter toen Frankrijk de 2-0 nederlaag wegpoetste... door in Parijs met 3-0 te winnen. Natuurlijk raken ze daar in Frankrijk een dag later nog niet over uitgepraat. U hoort een bijdrage van correspondent Ron Linker. Nee. Jour de gloire Tarivé, de gloriedag is aangebroken. Zingen tienduizenden het volle borst mee. Vlag voor die beslissende wedstrijd tegen Oekraïne. Maar geloven ze daar eigenlijk zelf nog wel in? Volgens een peiling van een voetbalwebsite denkt bijna twee derde van de Fransen dat Bleus het niet gaat redden. Veel voetbalcommentatoren schaamden zich zelfs naar de 2-0 nederlaag van dit Franse team in de heenwedstrijd. De rien à rien à du maillot bleu, rien à van de l'équipe de France. Tout ça c'est dans match de soir. On les factures. In We krijgen nu de rekening gepresenteerd van jarenlang slechte leiding, zegt deze analist. Een paar weken geleden, dus nog voor de barrage tegen Oekraïne was er nog een andere peiling gehouden. Meer dan 80% van de Fransen vindt dat hun voetbalelftal een slecht imago heeft. En dat is begonnen met het echec op het WK in Zuid-Afrika ruim drie jaar geleden. Iemand die weet hoe het voelt als de publieke opinie weinig vertrouwen in je heeft, is president Hollande. Op het ogenblik de impopulairste president in de moderne geschiedenis van Frankrijk. Voor de wedstrijd probeert juist hij de voetballers moed in te spreken. Ze kunnen Brazilië nog halen als ze zich maar als een eenheid op het veld tonen, zegt Hollande. Maar weinigen geloven er nog in. De presentator van het journaal op Canal Plus zegt dat hij het journaal in het Engels zal presenteren... mocht Frankrijk het alsnog gaan halen. Maar de bevallige 27-jarige weervrouw Doria Tillier van Canal Plus doet er nog een schepje bovenop. Mocht Frankrijk toch nog de kwalificatie afdwingen, zegt het fotomodel... dan presenteert ze morgen het weer op een zeer gewaagde manier. En ik wou je si dat als we dit voor de Coupe du Monde je en ik ben hier voor de je fais demain ma météo à poil. Poedelnaakt. Dat belooft de weervrouw hier. Dat ze mocht Frankrijk toch nog het onmogelijke doen en winnen, dan presenteert zij de dag erop het weer in haar blootje. En al gauw gaat het mis, maar althans voor haar. Allee De frappé. Allez, 1-0 door centrale verdediger Mamadou Sako. Een van de maar liefst vijf nieuwe spelers die coach Didier Deschamps inbracht... na de verloren heenwedstrijd in Oekraïne. Deschamps haalde erkende spelers als Nasri en Giroud aan de kant... ...en zette Benzema en Valbuena erin. En dat werkt. 2-0 voor de Fransen met nog 65 minuten te spelen. De Oekraïners worden zoek gespeeld. De weervrouw twittert intussen. putain, 2-0. Ik begin me ernstig zorgen te maken. En de afloop, dat weet u, is bekend. La frappe! El oui. voilà. France! Voilà, voilà, la France! La 3-0 wordt het uiteindelijk. President Hollande haalt zijn gelijk. Een prachtige overwinning zegt hij voor een ploeg waar niemand meer in geloofde. Je Je moet er altijd in blijven geloven, aldus de president blijft over de weervrouw. Zou ze inderdaad bloot het weer presenteren vanavond? Frankrijk zat er klaar voor. En ja hoor, ze hield woord. In beeld was de kaart met de temperaturen. Maar daarnaast de naakte weervrouw. Heel ver weg van de camera rende ze heen en weer als een klein roze voetballetje, Die het heel erg koud had. Ja, de kijkers hadden de pech dat er mist in de studio was, blijkelijk. We gaan uh, van Frankrijk naar Oekraïne, want waar een winnaar is, is ook een verliezer. Uh, goedenavond, Evgeny Levchenko, oudspeler van onder meer Vitesse en Groningen. We kennen je uiteraard in Nederland. Je bent een teleurgestelde en verdrietige man uit uh, Oekraïne nu. Hi Jack, ja, natuurlijk. Ik ben zeer teleurgesteld. Uh, ik was gisteren in Parijs. Ik was een, uh, in de gekste ketel... Uh... En dat was natuurlijk mooi om mee te maken. Maar ik had verwacht dat Oekraïne zou doorgaan. Dat heb ik uh, um, nou ja, in verschillende interviews gezegd. Maar uh, jammer genoeg uh, kwamen, wij, uh, um, kwamen wij niet in een wedstrijd. Fransen waren op alle fronten beter. En uh, wij hebben eigenlijk een wedstrijd, uh, heb ik persoonlijk gezegd, in Oekraïne verloren. Toen wij uh, derde doel niet maakten. En daar hadden wij wel kansen voor. Um, dus dat was, uh, dat was zeer uh, jammer voor ons. Um, en als je ziet naar onze opstelling... Um, onze trainer uh, heeft uh, best wel veel <coughs> spelers gewisseld, eigenlijk nooit gewonnen gewisseld. En uh, heeft hier uh, uh, in mijn opzicht een uh, paar foutjes gemaakt. Maar goed, het is, uh, het is wel achteraf praten. Ja, uh, heel erg teleurgesteld. En uh, eigenlijk uh, de hele, uh, hele natie is teleurgesteld uh, dat het zo afgelopen uh, is. En ja, uh, yeah, we zijn er uh, al. Ja, we hebben Oekraïne natuurlijk meegemaakt op het laatste EK... nu ook net niet plaatsen voor het WK. Uh, is dat het einde van een generatie... of is dit juist het bouwen aan een nieuwe generatie? Het is, het is inderdaad... Uh, um, sommige spelers gaan, er zijn uh, drie die kunnen, wel, uh, die kunnen wel afschrijven... maar er komen wel een paar nieuwe spelers. En dat zijn, uh, dat zijn wel hele goede en, en, uh, en uh, Europese spelers, zeg maar... die anders denken, die hebben wel een bepaalde mentaliteit... Van de winnaars en uh, mentaliteit van uh, wij zijn nergens bang voor. En dat kon je wel zien in de wedstrijd thuis in Kiev. Bijvoorbeeld uh, Jarmolenka in Kanaplanka, Dat zijn twee spelers die uh, nauw worden gevolgd door uh, Liverpool en uh, Juventus. Uh, dus dat, dat zijn wel goede spelers. Alleen maar die moeten wel een stapel maken. Omdat uh, in Oekraïnse competitie op dit moment uh, gaan ze niet meer ontwikkelen. Dan even over uh, die confrontatie nog even met de Fransen. Uh, de Fransen na nou, afloop natuurlijk uh, formidabel. Ze hadden het wel gewerkt. Uh, chauvinisme is uh, niet voor niets een Frans woord. Maar voor die wedstrijd uh, voelde je dat er uh, weinig vertrouwen bij de Fransen was? Ik voelde eigenlijk, ik heb op mijn Twitter ook gezegd... dat het weinig vertrouwen was. Ik heb uh, na, naar het uh, naar stadion toe heb ik met drie of vier mensen gesproken... en die hebben alleen maar ges gescholden. En die hebben gezegd, we hebben geen vertrouwen in. Uh, maar goed, het uh, klaarblijkelijk dat uh, Didier de Samen heeft een ander scenario in petto. En uh, dat, dat heeft wel heel goed uitgepakt. En uh, tot mijn teleurstelling uh, heb ik een paar hele belangrijke spelers niet in de basis gezien. Ik was nog bij de jongens in, uh, in uh, het trainingskamp, uh, heb ik langs gereden, bij Oekraïnse jongens. En ik had een beetje geproefd dat zij uh, ten nonchalant waren. Ja. Uh, en dat, dat, vind ik wel, uh, dat vind ik wel jammer. Ja, dat is kwalijk. Uh, Didier Deschamps, de Franse bondscoach, heeft inmiddels contactverlenging gekregen. Dan weet ik dat men altijd heel kort door de bocht gaat. Overal, waar uh, net geen succes is. In dit geval Oekraïne op een haarna, niet naar het WK. Heeft het gevolgen voor de bondscoach? Uh... Nee, ik denk niet, Jack. Want uh, als je ziet wat, uh, wat die man heeft gepresteerd, Fomenko uh, uh, heeft twaalf uh, wedstrijden niet verloren, als ik me niet vergis. En acht ja. wedstrijden geen tegendoek met geen En uh, als je dat vergelijkt met uh, Bloggin, voormalige uh, trainer van het nationale team, dat, dat heeft hij absoluut uh, goed gedaan. En ik denk dat heeft hij zijn contract, dat, dat gaat hij zijn contract uh, bij Oekraïnse Bond verlengen, Want uh, er is een jongere generatie. En wat ik, wat ik mooi aan, aan, dit, aan deze trainer vindt, dat hij absoluut uh, vertrouwen aan spelers geeft uh, en uh, laat ze meedenken. En dat is wel een uh, nieuwe aanpak van Oekraïnse spelers. Heel goed. Nou ja, we zien elkaar binnenkort ongetwijfeld, en over twee jaar zijn jullie er gewoon weer bij, want dan mag geloof ik uh, iedereen in Europa meedoen zo langzamerhand, behalve Liechtenstein en Andorra. Dus daar zijn jullie er zeker mee. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> dankjewel ja. even. Groetjes, hoi. hoi. Um, ja, Rafael van der Vaart komt dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie. De oranje middenvelder viel in het oefenduel van het Nederlands elftal... met Colombia geblesseerd uit na een grove overtreding van Abel Aguilar. In eerste instantie werd aan verrekte enkelbanden gedacht... maar vandaag bleek bijna de onderzoek bij zijn club HSV... dat hij gescheurde rechter enkelbanden opgelopen heeft. En van der Vaart staat daardoor minstens vier weken aan de kant... en er wordt zelfs al gezegd dat het pas na de winterstop... allemaal weer goed komt voor hem. Ja, van de, uh, van de pech naar uh, goed nieuws. Want voor Patrick van Aanholt was het een hele bijzondere week. De verdediger van Vitesse mocht zich zomaar bij het Nederlands elftal melden. Maar goed en wel, gearriveerd, vertrok hij alweer. Want er was goed nieuws. Bondscoach Louis van Gaal vertelde het de pers. Uh, Jaden is geboren. En uh, dat is mooi voor Patrick van Aanholt. Dus die kwam als de weerga naar ons toe. En die ging weer als de weerga terug... En uh, wie stond er uh, tot mijn verbijstering en verbazing weer voor mijn neus uh, bij het ontbijt? Uh, diezelfde Patrick van Aanhold. Gisteravond werd het feest nog groter voor Van Aanhold voor zover mogelijk. Hij maakte in de blessuretijd van Nederland colombia zijn oranje debuut. Verslaggever Angelo Terwiel sprak dus een heel gelukkig man vandaag in Arnhem. Het, is, uh, ja, het waren wel de week van mijn leven, kan je het zeggen. En ja, uh, het was natuurlijk uh, oproep van dezelfde zondag. Ja, daarna moest ik terug van mijn kleine en ja, die was geboren. Dus, uh... ja, je was nauwelijks bij Oranje of je moest weer weg. Hè? Ja, ik moest me om uh, alle drie moest aan tafel melden en om, te, om te lunchen dan. En uh, ja, toen was ik er. En toen, uh, daarna had ik met de trainer gesproken en toen zei ik van, uh, ja, mijn vrouw is hoogzwanger, dus ik uh, kan ook met dat ik naar huis moet gaan. Toen zei hij van uh, ja, als dat zo is, dan moet je me laten weten, dan uh, kan je gewoon gaan. Maar ik wil dat je bij het team blijft. Dus uh, je komt gewoon terug daarna. En uh, ja, ik heb me een afspraak gehouden. de volgende ochtend was ik al eens een keer bij het ontbijt. En hoe is dat, vader zijn? Ja, dat is natuurlijk uh, een nieuwe stap voor mij, want uh, ja, het is mijn eerste kindje. Dus ik moet er uh, aan wennen. En uh, ik, kan, uh, ik kan niet meer uitslapen natuurlijk, want uh, hij moet uh, s'nachts ook gewoon uh, melk. Dus uh, ja, ik moet er gewoon aan wennen, dus. maar ja. ik ben er blij mee. Maar vertel eens, uh, het vaderschap, oranje, hoe is dat geweest? Ja, het is, uh, ja, oranje kan natuurlijk... Uh, op een, uh, ja, op een uh, goed moment, of uh, ja, ongelegen moment, natuurlijk ik dan kon vader worden. Maar natuurlijk ook een mooi moment. Want ik uh, ja, was daar en uh, ja, Ik ben pas vader geworden en, ja, en ook nog de buurt maken voor Oranje. Dus... Jij bent bij Oranje gehaald vanwege een aantal blessures. Ja. Uh, men kent jou van Jong Oranje. Dan sta je ineens bij het Grote Oranje. Hoe is dat geweest? Ga eens in op dat... ja, hoe die ervaring is. Ja, um, bij Jong Oranje, ja... Dan, uh... Ik ken iedereen natuurlijk, want die speelt met hun ja, vaak samen. Maar bij het echte rang is, uh, ja, is het natuurlijk anders dan uh, natuurlijk met, met de grote jongens. Zoals uh, ja, Van der Vaart, uh, Robben, Stolkman. Uh, ja, ze zijn ja, natuurlijk ook een grote jongen nu. En uh, ja, al die grote jongens natuurlijk. En het is wel, dat is wel, uh, ja, is wel mooi. dat is, uh, is wel wennen, maar wel mooi. En hoe anders is het? Ja, het is gewoon... Waaraan merk je het verschil? Ja, qua niveau. Ja, dus je speelt bij de absolute top nu... Uh... Ja, hoog kan, gewoon, hoog kan gewoon niet. En dan word je uitgenodigd voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Colombia. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Ja, ik ging ervan uit dat, uh, ja, dat ik me eigenlijk niet, niet meer debuut zou maken. Want uh, ja, natuurlijk is uh, de eerste keuze. En uh, ik heb ook met de trainer gesproken. Hij zei ook van, uh, ja, je, gaat niet, uh, je gaat niet spelen, je gaat niet starten. Maar mocht er iets gebeuren, ja, dan val je gewoon in. Dus uh, ja, dus, uh, daar was ik klaar voor. Ik was klaar om in te vallen. En, uh, ja, uiteindelijk uh, mocht ik de laatste drie minuten mocht ik invallen. Ja. 90 plus 2 staat er dan. Ingevallen ja. in de blessuretijd. Ja, klopt. En vooral geen bal geraakt, hè? Nee, ik heb geen bal geraakt. En uh, ja, ik kan wel zeggen, foutloos gespeeld. Jadon zal trots om zijn foutloze wedstrijd dus van Patrick van Aanhold. Overigens, de peet van het uh, kindje van Jaden van Aanhold is Leroy Fair. En dit is de muziek van Dire Straits. Heerlijk. Kijkt u direct de drum en dan valt alles in. Money for nothing. Yes! Do it. You play the guitar on the MTV That ain't working, that's the way you do it Money for nothing, and it takes free Now that ain't working, that's the way you do it Let me tell you We got some movies, these tease Chicks for free Money for nothing chicks for free Cash Money for nothing chicks for free Look at that, look at that Money for nothing Money for nothing and chicks for free Dias trades Lindsey Vonn is opnieuw ernstig geblesseerd geraakt aan haar rechterknie. De Amerikaanse skister kwam hard en val tijdens een training in Colorado. Bij die crash is onder meer haar voorste kruisband ingescheurd. De superster was nog herstellende van een zware blessure aan diezelfde knie... na een val in februari van dit jaar. We praten hierover met Harald de Man, bondscoach bij de Nederlandse skivereniging. Goedenavond, Harald. Goedenavond. Uh, ja, de belangrijkste vraag is... gaat Lindsay Vonn de winterspelen halen? Wat denk je? Ja, dat is een goede vraag. Ik uh, weet het natuurlijk zelf ook niet. Ik denk dat ze het zelf ook nog niet weet. Uh, het is natuurlijk een heftige blessure als je kruisband inscheurt. Maar uh, ik denk dat ze er alles aan zullen doen uh, om daar uh, te staan. Voor alle duidelijkheid, voor alle duidelijkheid uh, in februari was haar kruisband helemaal afgescheurd. Hè? Ja, en niet alleen haar kruisband. Ze had ook nog uh, wat breuken erbij. En dat was, uh, ja, was meer kapot dan dat. En uh, ja, het is gewoon een uh, hele zware blessure. Het zijn nu negen maanden verder en uh, ja, dan scheurt hij weer in. Dat is niet niks. Nee, ze wilde eigenlijk al in Sulde eind oktober haar comeback maken. En vervolgens stelden ze het uit naar volgende week. Denk je dat ze te veel risico heeft genomen? Ja, dat is altijd uh, moeilijk om dat van de afstand uh, te zeggen. Het is uh, vaker uh, gebeurd dat iemand uh, negen maanden na een kruisbandoperatie dat hij uh, gewoon aan de start stond van de wereldbekerwedstrijd. En daar ook uh, goed presteerde. Dus uh, het kan wel. Vertel eens iets over de impact uh, op dit moment voor uh, de Amerikaanse ploeg... en de invloed die Lindsay Vaughan heeft voor uh, het... Uh...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 Dat, uh, ...dat ze daar wel zou kunnen staan. Dus ik uh, schrijf er zeker niet helemaal af. Ja, dat zou dan typisch zo'n Amerikaans verhaal worden. Hè? Van uh, even niet en nu toch wel. En daar is ze met goud met een stralende glimlach. Ja, precies. Dat hebben we natuurlijk al een keer eerder gehad. Ook met Herman Meijer, die uh, tijdens de Olympische Spelen ja. in uh, Nagano uh, heel hard viel. En uh, uh, tijdens diezelfde Olympische Spelen nog twee keer goud won. Ja, Zulke uh, verhalen zijn er ook af en toe. Uh, dus wie weet ook nu met uh, Lynn Vond. Enig idee hoe de Amerikanen het gaan aanpakken nu? Uh, we weten uit uh, ervaring ook met Nederlandse voetballers dat Stedman natuurlijk een, een specialist is in, in veel. Vale. Uh, gaat ze daar naartoe? Uh, of is dat een kwestie van rusten? Of gaan we letterlijk en figuurlijk niet zo diep in de knie kijken? Wat ik heb uh, begrepen, gaat ze uh, intensieve therapie volgen. Uh, fysiotherapie. En uh, ja, ik weet ook niet precies, ik ben geen expert. Uh, ik ben geen fysiotherapeut nee. of orthopeet. Maar. Uh, ja, ik verwacht dat ze uh, ja, met intensieve therapie en daarna hard trainen... dat ze gewoon uh, proberen haar uh, heel sterk te krijgen. En dat ze dat uh, ja, gemis van de, dat stukje kruisband... dat ze dat uh, gaan opvangen met uh, een heel fit lichaam. Ja, met een gigantische bovenbeenspieren denk ik. Ja, precies. Goud uh, op de afdaling uh, in 2010. Uh, zij is de te kloppen favoriet op dit moment. Normaal gesproken wel. Kijk, uh, op basis van haar verleden uh, ja, is ze gewoon uh, normaal gesproken met afstand het beste. En uh, ja, bij deze Olympische Spelen uh, ja, zou ze normaal gesproken ook voor mij de favoriet zijn. ofschoon ze dan een deel van de voorbereiding gemist heeft. En uh, de eerste wedstrijd op de afdaling nog niet eens geskipt is. Maar uh, ja, Lindsay Von, uh, die kan normaal gesproken elke wedstrijd winnen. Ja, maar mocht ze het niet redden, neem ik aan dat de sponsors in de rij staan... om leuke dingen te doen in en om Sochi... Ja. <laughs> ja, maar ik denk dat ze daar zelf het liefst zelf aan de slag ja, staan. Nog niet ja. aan toe is. Nee, denk ik ook niet. Tot slot nog heel eventjes, Nederlands skiën. Uh, zien we nog iets op het uh, alpine skigebied van Nederland op te spelen? Nou, we hadden hoop op uh, Marvin van Heek, die vorig jaar achtste werd in uh, Val Gardena op de afdaling. Uh, hij moest zich nog uh, verder kwalificeren, maar uh, hij heeft een, uh, ja, een probleem met zijn rug. Hij trainde ook met het Amerikaanse team overigens. Maar hij moest uh, uh, voortijdig afreizen, omdat hij last van zijn rug had. En hij kan pas half januari weer skiën. Dus uh, de kans dat hij de Olympische Spelen haalt, uh, is heel erg klein. Oké, okay, dankjewel. Succes verder. Dankjewel. Aron. Graag gedaan. Bedankt. De hockeywereld is in de band van de gebiedsbeschermer. Anderhalve week geleden raakte Sevi van As. Asch... Ja, u weet het nog wel. Tien tanden kwijt toen hij de stik van tegenstander Valentin Verga in het gezicht kreeg. De KNB onderzoekt nu de mogelijkheden om het dragen van bitjes te verplichten. Niet alle hockeyers zien dat zitten, want het speelt niet zo fijn. Kampongaanvaller Roderick Weustoff speelt wel met een bitje... al heeft hij dat niet altijd gedaan. Ik heb denk ik een jaar of zes, zeven geleden in een wedstrijd... Uh, een stik tegen mijn voortanden aangehad. Toen de tijd droeg ik nog geen gewisbeschermer. Uh, twee stukjes van, van, van mijn voortanden af en uh, ja, sindsdien overgeschakeld op een gebidsbescherming. Nu wordt er dus een onderzoek ingesteld of het verplicht stellen of, of dat eigenlijk moet of niet. Wat vind je daarvan? Nou, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik denk, uh, ik, ik, ik denk hoe veiliger de sport, uh, hoe beter. Dus ik ben, uh, ik ben er zeker voorstander van dat, uh, dat het uh, wellicht wordt, uh, gaat worden ingevoerd. Ik, uh, ik denk wel dat er nog wat haken en ogen uh, aan verbonden zitten. Hoe dat uh, uiteindelijk allemaal geregeld uh, zou moeten worden. Maar uh, ik denk goed dat uh, deze dis discussie uh, er nu is. En dat, het, uh, ja, dat ze dit willen gaan doorvoeren. Jij zegt er zitten wat haken en ogen aan. Uh, bedoel je ook omdat het sowieso niet prettig is om een gebied te uh, beschermen? Te dragen? Nou, nee, dat niet eens zo, zozeer. Want uh, het niet fijn uh, zitten, dat vind ik eigenlijk uh, geen, uh, geen goed uh, excuus. Uh, dat valt gewoon aan, aan te wennen. In het verleden zag je het met uh, scheenbeschermers. Uh, vroeger werd er veel minder uh, scheenbeschermers gedragen dan, uh, dan tegenwoordig. Uh, je ziet het met uh, handschoentjes. Uh, worden ook steeds meer gedragen. Uh, en dat is gewoon een kwestie van, uh, van, uh, ja, van het ervaren. Uh, en er, uh, uh, ja, dat het gewoon gewoon wordt. En uh, dat kan met gebiedsbeschermers ook, denk ik. je zegt uh, er zitten wat haken en ogen aan. Dus je moet goede regels opstellen. Uh, dat heeft onder andere te maken met uh, mogelijk het nemen, uh, ja, treffen van sancties op het moment dat je dus geen uh, beschermer in hebt of draagt. Ja, bijvoorbeeld uh, wie gaat het con controleren? Zijn dat de coaches? Zijn dat de scheidsrechters? Uh, uh, kan je hem even in je zak doen? Ja of, of, of, of, of nee? Uh, misschien, uh, misschien simpele vragen, maar. Uh, uh, het zal uiteindelijk wel allemaal uh, geregeld moeten worden. En, uh, uh, nou goed, dat zal uh, goed over nagedacht moeten worden. Hoe vaak hoe, maak eens een inschatting? Hoe vaak komt het voor dat je een, een, een, dat je een bal tegen je aan krijgt of een stick tegen je aan krijgt? Nou ja, het is sowieso natuurlijk een, een, een fysieke sport. Er is uh, redelijk veel contact met elkaar of met de stick of, of met de bal. Uh, en in ja, situaties kunnen gewoon uh, uh, soms ongecontroleerd zijn. Uh, ballen die hoog uh, worden voorgeslagen. Uh, ja, je, je hoeft maar net in de baan van het schot te lopen en je krijgt die bal op je afval. Op zondag zag je het ook op de beelden dat er ook een jongen voor ligt en er wordt uh, geslagen. Uh, die dingen gebeuren en dat is ook gewoon uh, inherent aan het, uh, aan het, uh, aan het spelletje. Uh, dus ja, die kans is gewoon, is gewoon aanwezig. En hoe veiliger we het denk ik, kunnen maken voor elkaar, uh, hoe beter. Heb je een idee hoeveel uh, spelers bij Kampong uh, gebiedsbeschermd dragen? Ik schat in dat de helft hem zeker draagt. En ik heb zelfs gemerkt dat na twee weken geleden, na het, uh, na het ongeluk... Uh, dat ik nu ook merk dat, uh, dat de jongens die, die hem niet gebruikten... dat ze hem nu mee hebben genomen. En dat ze in ieder geval nu willen gaan proberen weer. Uh, om te kijken hoe het zit. En, uh, en dan goed over nadenken om... Uh, om ook weer te gaan gebruiken. Lijkt me niet onverstandig. Je hoorde ook hier Roderick Weustoff. Hij sprak net Leon Haan. Op de achtergrond horen we mooie, zachte, rustige klanken. Het is een ontzettende leuke vrouw. Ik heb haar een paar keer mogen ontmoeten. Ze is spontaan. Ze zingt goed. En ze is op dit moment lid bij The Voice of Holland. Lekker nummer. Heel langs komen er wat instrumentjes bij. En zo kom je dan op een lekker nummer. En het heet Blue Suite Ik heb het over Ilse de Lange.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 waar het toch veranderd is in de loop der jaren... als we er langer met Blue Bittersweet. De twee kampen om de wereldtitel in het schaken... Nadat zijn ontknoping. Magnus Carlsen lijkt Fijswanathan Anand van zijn troon te stoten. Zometeen praat ik erover met schaakkenner Hans Beum... en een van de begeleiders van Anand in Chennai... de, de Nederlander Erik van Reem. Maar we kijken eerst naar hoe die twee kamp in Nederland bekeken wordt. In Café Atlantis in Groningen volgen ze de partijen op de voet... Het is echt een heus schaakcafé. Edwin Cornelissen ging daar gisteren langs. Spannend was het toen niet, door de snelle remise in India... maar liever speelde de schakers de partij van vrijdag na. De partij waarmee Carlson de tweekamp naar zijn hand zet. Kastelein, wat hebben we hier? Dit is een speciale schaaktafel. Oh, precies, het is gewoon een cafetafel met erop, ja. erin verwerkt een schaakbord. Het was een meubelmaker en uh, hij had dus vier verschillende soorten hout. En je ziet dus... Uh, dat het ook is gaan werken, uh, dat hout. Ja, er zit wel een flinke scheur in. Ja, ja maar dat, dat vind ik ook wel weer mooi. Authentiek, hè? Dan kan je zien dat het leeft, zeg maar. En, en uh, ja, wat was wel aardig natuurlijk. Het is ook een tafel met uh, laatjes. En in die laatjes hebben we de... De, de... Daar zitten de stukken. De stukken? Ja. Dit is een schaaklok. Ja, zo'n uh, zo oude, echt Een Zo'n ouderwetse. ouderwetse. Deze is voor een café heel geschikt. Omdat het uh, onverwoestbaar is. U zit nu zelf nog eventjes een partijtje te schaken, maar we gaan zo dadelijk eens eventjes uh, een van de cruciale partijen in de twee kanten bijpakken. Ja, die gaan we zo op het demonstratiebord uh, bekijken. Echt een beetje meedenken met, uh, met de grote jongens, zeg maar. Kaalsen het wit, Anant is zwart. Het is vrijdag 15 november 2013, een 1C4. Ik vind een soort beton. Een betonopening, heel stevig. Dus uh, ja, de structuur van goed in de gaten houden. Maar het venijn zat hem in de staart hè, van deze partij. Ja, dat is meestal zo. En ja. daar, daar ligt uh, kaarsens zijn kracht ook, zeggen ze. Ja, dat zeggen ze. Het eindspel noemen ze dat dan. Hè? Ja, ja eindspel, ja. Waarin zit hem dat? Waarom beheerst hij dat goed? Wat moet hij daarvoor kunnen? Nou, ten eerste een goede stelling kunnen inschatten... en de mogelijkheden ontdekken en zo. En uh, dat is al een kunst op zich, hoor. En daarnaast uh, is nog een bepaalde techniek vereist, natuurlijk. Uh, nee, er zijn verschillende kwaliteiten. En rekenen natuurlijk, tellen ook, uh, ja, maar ook rekenen. Want ik begrijp altijd dat uh, veel schakers... juist heel veel nadruk leggen op uh, de beginzetten, hè? Maar hij denkt dus ja. verder dan dat. Ja, hij verwaar, Nou, verwaarloos een sterk woord, maar hij... hij hij laat een stelling komen en dan ziet hij wel wat hij ervan bakt. Even populair gezegd. Er komt die C5, A3, loper A5, paard F3. Het echte spektakel moet nog gaan beginnen, hè meneer? Ja, ja, ze zijn nu nog bezig met de opening. In de opening worden de stukken in het onmeer in het spel gebracht. Goed u nog even door met de zetten. Dan ga ik hier eventjes naar een dame die aan de bar ook even zitten lezen. Um, u bent ook helemaal van het schaken, hè? Ja, ik ben helemaal van het schaken, ja. Bent u ook helemaal van die Magnus Carlsen? Ja, ik mag dat wel zo'n uh, jonge makker die daar uh, de boel ondersteboven gaat uh, gooien. Had de sport dat ook een beetje nodig? Ik denk het wel, ja. Het is uh, leuk dat het inderdaad weer een Europese uh, uh, schaker -wereldkampioen wordt. Want het zit er gewoon dik in. Ja. Na zoveel jaren. En, uh, nou, Ik vind het wel een intrigerende jongen eigenlijk. Met die diep... Wat maakt hem zo intrigerend? Nou, die diepliggende ogen. <laughs> en hij kijkt lekker Nors. Noors, hij kijkt Nors. Noor, Norse Noors. Nee, nee, een Noor. Een Noor, ja, zo is het. Zo lijkt het maar het schijnt een hele vrolijke kerel te zijn. Misschien is het een kwestie van concentratie. Ik denk het, ja. ja. Uh, en het is een jongen die zich ook wel presenteert als gewoon een, uh, ja, een jonge knul. Hè. Hij, uh, hij laat zich ook sponsoren door kledingmerken en zo. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, hij heeft wel allemaal verborgen talent hoor, dus... Uh... Bijvoorbeeld zijn geheugen, dat schijnt fenomenaal te zijn. Hij is ook geïnteresseerd in Ajax, daar is hij een fan van. Ja. Wist hij al de spelers met voor- en achternaam en leeftijd en allemaal van die details? Die, uh, nou, ik niet weet. Ik weet niet hoe oud meneer Blind is. Uh, ja, maar hij wel hoor. Oh, ja, loop hem al even. 4 Toren al B7. Dan nou gaat dus Magnus die gaat straks zijn eigen lopen slecht maken. Dat is het absurde. En dan wordt het genieten, dus voor u als schaakliefhebber? Ja, ja, want dat is juist uh, omdat het tegen de standaardprocedures uh, ingaat. Uh, is het zo knap eigenlijk. Dan wordt u verrast eigenlijk? Ja. ja. U denkt, wat doet hij nu? Ja, precies. Hij maakt zijn lopen slecht. En dan blijkt de gouden zet. Ja, dat is het plan. Oké, okay, toren HF1. Oh, attentie, attentie. En daar komt hij hoor, E4. Ja, die verrassende zet. En... Op dit moment vlakkerde de hoop van de Anand-fans even op. Ja, dat uh, Magnus een enorme blunder zou maken, maar dat heeft hij niet gedaan. Men zegt ook, uh, vandaag stond het in de krant, dat men denkt dat Anand een beetje bang voor hem is. Dus. Bang? Ja, ja, ja, ja. Vandaar ook dat hij misschien een beetje timide houding heeft. Ik merk dat Anand toch wel een, een held uh, voor mij is. Ja? En ik vind het wel uh, treurig om te zien hoe die wordt afgemaakt. Een beetje ontluisterend misschien. Ja, is net als een, een, een mooi gebouw wat gesloopt wordt of ja. een boom die geveld wordt. Ja, en nu ook de andere pion naar voren, H4. Hier gaf Arnand op. Ik vond het indrukwekkend uh, van Carlsen dat hij ze tegen alle regels ingaat en, ze, en zijn eigen boek schrijft, zeg maar. Hij schrijft zijn eigen boek. Schrijft hij ook historie? Ik denk het wel. Inmiddels aangeschoven. Hans Beum, je zei het uh, terwijl we zaten te luisteren naar die uh, buitengewoon boeiende reportage ja. weer van Edwin Cornelissen. In iedere stad zijn schakenfeesten. Ja, overal schakenfeest. Atlantis is een, een van de betere, maar je hebt ze overal. En uh, ja, dan, dan worden. Ja, voetbal is natuurlijk een helemaal ander verhaal. Want daar heeft iedereen een verstand van. Maar in schakenfeest hou je ook die hiërarchie. Dat de betere schakers hebben. Ja, die, hebben, die voeren het, het, het hogere woord. En uh, nou, daar dan luisteren de, de, de rest naar. Maar. Uh, ja, het dat is, dat is leuk hoe, hoe zo'n meet gevolgd wordt. Ja, tuurlijk, staat het Schakenveen nog steeds uh, zeg maar in, in de lange, lange Leidse Dwarsstraat? Was er één op de hoek in, midden in de stad van Amsterdam? nou ja, ja, ja, precies. Daar, in de, in de, bij broodje van Kootje. Ja, of bij, daarom... bij dag en nacht daar in de Juist. buurt. Aan de hand is het verhuis naar het Leidseplein. Eerst staat het nog inderdaad zo'n ja. beetje daarachter. Ja, het hok... Mok, geweldig. Eraan, ik ben er ooit een keer, uh, uh, ik, denk, ik denk, misschien wel 35 jaar geleden... Uh, met Leo de Leeuw ingelopen. Uh, die was uh, speler van FC Amsterdam. En terwijl iedereen zeer geconcentreerd bezig was... en hij met een slok op hem binnen liep... riep hij simultaantje en rende weer weg. <laughs> Dat zijn dingen die ik nooit vergeet. Goed, we gaan het uh, hebben over de serieuze zaken des uh, levens. Er wordt dus om die wereldtitel gespeeld in Chennai. We hebben het er al een paar keer eerder over gehad. Uh, die titel, uh, buitengewoon belangrijk, zeer prestigieus. Uh, nu eventjes... Uh, wat we net hoorden. Uh, Anand is net een gebouw dat langzaam gesloopt wordt door een Zweedse jongeling. Ja, mooie, mooie tekst. Uh, daar zit ook wel veel, veel in. Wat er eigenlijk uitspreekt, uh, voel ik een beetje een teleurstelling. Een teleurstelling van iemand die uh, in 2000... Uh, toen hij voor de eerste keer wereldkampioen werd, uh, briljant speelde... Met een enorme winst wil, enorme rekenkracht. Heel erg vernuftig. Heel erg. He, echt dat, dat, dat Indische, dat, dat doordachte, dat, dat, dat ook mysterieuze. En zo, al die, al die factoren. Zo won die ook van Karpov, zo won die van Kasparov. Maar daar is niets van over in deze match. En ja, hoe komt dat nou? Komt dat nou omdat om, om aan uh, de hand, als het ware, zijn tijd, de tijd is geweest, zijn tijd is voorbij? Of komt dat doordat Carlsen. Ja, gewoon van een andere orde speelt en hem helemaal niet in zijn spel laat. En nou ja, uh, ja ik denk dat het dat tweede eigenlijk is, dat Carlson toch van een andere, uh, ja, weer een nieuw een nieuwe vorm van schaken inbrengt, die, die wij nog niet uh, kenden. Het was aftast in het begin, hebben we over gehad. Opeens slaat ja. Karls een twee keer boem boem achter elkaar. Ja. Ja, nou ja, dat is dat uitdelen van die klappen. Ik zei, ja, toen zei ik het ook al tegen je, van dit, dit, dit, houdt, dit gaat zo niet door, dit, dit begin. En dat is precies de fase waarin Anand Kansen heeft gehad, als je het achteraf bekijkt. De enige, de enige fase, de beginfase. Toen had hij zijn ervaring en het feit dat hij al vijf keer... Uh, die hectiek van zo'n WK heeft meegemaakt... dat hij toen moeten gebruiken om risico's te nemen. Maar toen was... Hij en ook zijn team kennelijk ook tevreden... met het uitstellen van, uh, van eigenlijk de, de, de clash van de climax. En vanaf partij drie heeft hij eigenlijk geen kans meer gehad. Dus uh, als hij kansen heeft gehad... had hij in het begin risico's moeten nemen. Dat heeft hij niet gedaan. En nu, zoals ook de hele lichaamstaal is van, uh, van Carlsen... hij hangt een beetje in zijn stoel zoals Fischer dat ook deed. Met een, ja, een layback. En, een, hij heeft het volledig onder controle. Je, je hebt het gevoel dat Anand werkelijk geen schijn van kans heeft om, om, ja, om, om te winnen. Ja, Remise wel, maar om te winnen niet. En dan zit hij met die achterstand. Ja, hoe gaat hij daarmee om? Hij heeft in de laatste persconferentie gezegd... hij heeft ook geen kans, hij moet wel. Uh, ik ga nu risico's lopen in die laatste vier partijen. Laten we het hopen. En ik ben uh, heel benieuwd. Ik hoop dat we nog iets van de oude Anand terugzien. En dat dan uh, morgen... Uh, echt nog een, een, een echte partij komt. Waarin Anand ook uh, uh, nou ja, iets van zijn, van zijn glorie laat zien. Ja, want zo wil je hem niet zien dus. Het zou denk ik een van de eerste keren zijn... in de hele geschiedenis van de WK... dat de wereldkampioen geen partij wint. Ik ken hem niet zo uh, even vluchtig. En meestal uh, uh, klopt dat wel wat ik zo vluchtig bedenk. Tenminste wat Schaken betreft. <laughs> Denk ik niet dat er ooit een WK-match geweest is sinds 1886, dat de wereldkampioen geen partij gewonnen heeft. En dat dreigt het nu wel te gaan worden. Goed, het is nog niet helemaal zover. Uh, maar toch, uh, ik hoorde dat er gisteren een dopingcontrole is geweest. Ja. Moet ik me daarmee voorstellen? Ja, dat, dat, de, de wereldschaak, want FIDE wil graag uh, uh, lid worden van het IOC. Hè? Dus dat is dan al die. die uh, nou ja, het is ook een financiële kwestie, niet alleen status. En dan moeten ze zich onderwerpen aan, aan IOC-regels... en die hebben een dopingreglement. En, en dus gaan ze, komen die schakers ook in dat normale... de dopingcontrole voor waar ze nou op controleren is onduidelijk. Want er is geen druk die je beter doet denken. En ja ik heb zelf ook al geëxperimenteerd in de, zeg maar, in, de, in, de, in de vrolijke jaren... de 60 en 70 jaar met, met de zogeheten geestverruimende middelen. Een joontje, ja. zeg maar. Nou, dan zit je zo naar zo'n zo beetje stoon naar zo'n paardje te kijken. <kijkt> Prachtige oortjes, leuke maandjes. Maar ja, half uur later. Eh, je hebt nou je zin. Er zit geen zinnige gedachte bij. Natuurlijk. Dus dat de is. Hè, testosteron hebben we niks aan. Met, met spierversterkende middelen. je hebt niks aan. Eh, ook geen tranquilizers, wat je nog wel eens had bij stellen. Ja, maar dan zit je weer fout in de tijdnood. Maar je Want dan, maakt dan je er moet je nooit een paard met je toren. Nee. In nou ja, periode. dat ga je wel doen als je vrolijk wordt. <laughs> ja, maar, maar, maar je hebt niks waar je, waar je beter van gaat spelen. Dus uh, nee. ik het is ik, ik, puur voor het IOC. Ja, voor het IOC. Ja. We gaan direct even een beetje verder praten. Uh, want jij volgt de twee kant op afstand. Een man die, die er in Chennai bovenop zit, is uh, Erik van Reem. Hij is begeleider van uh, Anand. En noemt zichzelf manager van alles. Ik sprak hem eerder vanavond via Skype. En hij legt uit wat zijn functie is. Um, ja, we zijn... Um... Wij dat zijn Hans-Walter smit dat is een Duitse vriend van, uh, van Anand. En ik uh, vertegenwoordig hier in Chennai het team Anand. En team Anand bestaat uit Viswanathan Anand. De spelers zijn vrouw en zijn vier secondanten. Zijn helpers die hem uh, schaaktechnisch uh, helpen op, uh, op allerlei gebieden. En uh, Hans-Walter smit en ik zijn ja, meer betrokken bij alle andere zaken... die uh, gedaan moeten worden tijdens een match. Um, zoals contacten met de pers uh, onderhouden en uh, contacten met uh, sponsoren ook... Uh, Onderhouden en uh, ja, allerlei afspraken met het hotel bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, allerlei afspraken dan ook uh, nakomen, natuurlijk. En, dus uh, dus zeg, je ook maar, nog een... zeg maar, dus alles behalve het schaken? Alles behalve het schaken, precies. En ook voor de match hebben we een uh, trainingskamp georganiseerd uh, in Duitsland. Waar Aanond met zijn secondante dan drie maanden uh, getra heeft getraind. En zulke dingen moeten ook geregeld worden. En uh, ja, daarvoor zijn wij dan uh, ja, verantwoordelijk. Hoe is dat contact ooit zo gekomen? Um, ik heb hem leren kennen in Wijk aan Zee Bij een uh, toen nog een toernooi In die eind van de jaren ja, 90, 98 en 99. En uh, hij is ook veel in Duitsland gespeeld. Waar ik zelf ook woon. En uh, ja, door de jaren heen komen we elkaar steeds vaker tegen op toernooien. En uh, ja, dan ontstaat er gewoon een, een goed contact. En dat is dan uiteindelijk... Uh, het resultaat was dat ik mee ben gegaan naar een match in Sofia in 2010. De eerste WK-match waar ik bij was. En ik ben ook in Moskou geweest uh, vorig jaar bij de maits tegen en nu dus in Dienaar. Maar Wat is je achtergrond? Wat doe je normaal gesproken? Uh, ik werk normaal gesproken met mijn dagelijks leven bij Lufthansa in Frankfurt. Daar ben ik verantwoordelijk voor uh, zeg maar de overstappers van uh, verschillende luchtvaartmaatschappijen die uh, in Frankfurt overstappen. En uh, ja, het is een enorm vliegveld. En uh, ja, ik probeer het best uh, uh, ja, voor de passagiers uh, te regelen raken, zo zeggen. Maar dat is dus een hele, een hele omschakeling en een hele eervolle omschakeling. Hoe vreemd ja. is het om uh, in een kamp te zitten met een sportman en een sportman die op dit moment het moeilijk heeft? Ja, dat heeft het hele team het is natuurlijk uh, een spannende situatie die, uh, die, die moeilijk op te lossen is, natuurlijk, op dit moment. Uh, een hele moeilijke situatie op dit moment. Je, je kent uh, de situatie in de match uh, aanhand. Uh, ik moet twee punten zien in te halen in de komende vier partijen. En uh, ja, dat is iedereen natuurlijk een beetje, uh, ja... zich uh, geconcentreerd bezig met, met, met de match en met de komende vier partijen. Ja. Maar merk je het erg aan de sfeer? Uh, ja, vandaag was het een rustdag hier in, uh, in Chennai en uh, ja, er zijn die, ik zie Anand op zo'n dag ook weinig, hoor, moet ik eerlijk zeggen, hij is bezig met zijn secondante om een strategie te ontwikkelen voor morgen en uh, dan kun je het beste maar gewoon met rust laten, want uh, ja, alles wat je zegt, uh, ja, dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen van ja, ga door of uh, dus doe maar dit of doe maar dat, dat weet hij zelf ook wel en uh, dus je kunt het best helemaal met de rust laten op dit moment. Ik begreep de vleugel waar die zit van het Hyatt Regency uh, in Chennai... Uh, hermetisch is afgesloten? Het is hermetisch afgesloten. ja. Ik zit, in dezelfde, ik zit hier op dezelfde vleugel. En, uh, met een man of... Ja, met, met zes of zeven kamers hebben we hier. En we hebben daar een man of zes uh, gewapende... Wat zeg je? Gewapend? Ja, gewapende pas... Ja, ja. Die staan hier met echt met, uh, met geweren voor de deuren, zeg maar. En waarom is dat gewapend? Want als er gewoon iemand voor de deur staat en zegt... die komt er niet in, is dat niet genoeg? Ja, blijkbaar niet. Ik weet het niet. Het lijkt me, het is volgens mij ook volkomen overbodig. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, goed, wij maar, mogen er nou een uitval in. En dat is, ja, maar kan hij dat, en gaat hij ooit naar buiten om de zogenaamde frisse neus te halen? Uh, helaas kan dat niet. Nee, want hij wordt uh, elk moment, uh, als hij de één voet voor de deur zet... Uh, ja, dan wordt hij gewoon aange-, aangesproken door heel veel mensen... Uh, Iedereen wil hem dan geluk wensen. En ja, dat kan gewoon niet. Het is ook zo ontzettend druk. Ook in de lobby van het hotel staan gewoon journalisten. staan gewoon dag en nacht uh, te wachten tot, uh, tot er iets gebeurt. Hè. En fotografen en zo. En dat, uh, dat kunnen we eigenlijk niet hebben. En hoe is het voor het gevolg van hem? Dus bijvoorbeeld voor jou. Kan jij wel gewoon naar buiten? Ik kan nog naar buiten, maar ik word gek genoeg wel herkend inmiddels. Ja. Want wij, door de persbezigheden die ik hier doe. Uh, er komen ook vrij veel op uh, televisie. <laughs> Inmiddels. En uh, elke dag moeten er ook de kranten worden gevuld. Dus. Uh, hier zijn er natuurlijk of vijf, uh, zes kranten die elke dag één volle pagina uh, over het schaakmatch uh, moeten schrijven. Moeten volschrijven. Dus ja, dan komen ze elke dag naar ons toe en vragen van. Uh, hoe heeft Anand geslapen? Wat heeft hij uh, ontbeten? En uh, wat heeft hij gisteravond op televisie gezien? Dat is ook een vraag. Kom elke dag bij ons. En dat gaat ook elke dag in de krant. Hè? Ja, hij heeft een vreemde kijk gewoond, hè? Volgens mij Monty Python las ik en zo. Nou, dat vind ik niet zo vreemd. Nee, niet. ik vind het ook geweldig, maar er zijn niet zoveel afleveringen van geweest. Dus je krijgt zo vaak hetzelfde dan. Ja, ja, precies. Maar goed, er zijn dingen... En waar. Een herhaling van zetten? Is het zo? Zoiets, ja. Hij hoeft <laughs> er niet over na te denken. En uh, het is gewoon echt puur ontspanning en... Uh, hij kent elke regel uit, die, uh, uit de serie, denk ik. Hij kan alles citeren, maar uh, hij hoeft er niet bij na te denken. Het is gewoon echt ontspanning. Tot slot, uh, Erik, uh, de pers in uh, India. Is men nog optimistisch of heeft men het al een beetje opgegeven? Nou, het komt weer terug, zeg maar. Want het afgelopen weekend was hier ook de afscheid van de beste cricketer ter wereld. De ja. Tendulkar, En er waren er een stuk of 40 journalisten waren dan even afgereisd naar Bombay. Maar die zijn nu allemaal weer teruggekomen. En uh, ja... Ze hopen natuurlijk wel dat, dat hun held, het is echt absoluut een absolute nationale held. Dat is, hier, dat is nauwelijks voor te stellen voor een uh, buitenstaander, voor een, buitenstaande, uh, voor, voor een Europeaan zeg maar. Dat hij echt een held is hier voor meer dan een miljard mensen. En uh, ja, mensen komen ook naar ons toe en zeggen van het doet ons echt fysiek pijn dat hij verliest. Ik uh, verlies liever zelf een partij, dan dat, hij, dat ik zie dat hij een partij verliest. En uh, dat is echt heel erg indrukwekkend. De hele stad leeft mee, in India leeft mee. En uh, ze hopen dat er toch toch een, uh, een omkeerpunt komt morgen. En uh, dat hopen wij natuurlijk ook. Dankjewel, Erik, en succes. Bedankt. Ja, ja, bijzonder hè. Ja, bijzonder, bijzonder. Ja, er zijn een paar dingen die me dan opvallen. Om te beginnen kijk, Anand wist al een half jaar geleden dat hij tegen Kalsen moest spelen. Um, wat dat was, was zijn uitdager. Dus dat hij zich nu, vandaag of gisteren... Uh, heel erg intensief is gaan voorbereiden... Ja, dat, dat, dat irriteert mij eigenlijk een beetje... want dat had hij al lang uh, uh, moeten doen. Nou ja, maar um, ik denk dat er ook bedoeld wordt van... Uh, geschrokken door datgene wat er is gebeurd misschien... Uh, ja, maar daar bedoeld? kun je ook op voorbereiden. Je kunt je voorbereiden uh, op een voorsprong... op een, op een gelijke stelling en op een achterstand. Op al die dingen moet je natuurlijk uh, andere openingen hebben klaarliggen. En, en dat hele scenario, al die, die mogelijkheden... In, in het matchverloop hadden de revue... Al lang moeten gepasseerd hebben. Dus dat, is dat, dat, dat, dat irriteert me een beetje eigenlijk. Dat, uh, dat begrijp ik niet. Je speelt om een WK. Een ander ding is. Uh, kijk, hey, uiteindelijk heeft India dus die, die, die match gekregen. Er waren meer bieders. En ik weet nog niet eens of India de hoogste bieder was. Uh, natuurlijk is het. Uh, is een, aan de ene kant een voordeel als je in, je in je thuisland speelt. Aan de andere kant een nadeel. En dat is ook een, dat is ook een, een factor die. Uh, en je mag er ook niet te zwaar aan tillen. In Rusland hebben we zo vaak matches gehad. Ja, wie heeft er dan een voordeel en wie heeft er een nadeel? Het, het, het is altijd, dat is, maar dat India lijkt een... me nog hectischer dan, dan Rusland. Ja, mensen ook. zijn daar gek. Maar ja. tenminste, uh, een uh, uh, uh, in de positieve ja. manier. Sportgek. En, ze, en het gaat hun echt aan het hart als, als uh, ja, hun grote idool uh, verliest. Maar ja, dat, dat, en onze, in Noorwegen ligt dat wat anders. En wij laten ons niet zo gek maken. En, de, en onze fans worden ook niet zo gek als men, als men daar is. Als Carlsen een nieuwe wereldkampioen wordt... wat betekent dat dan voor het schaken? Ja, ik hoop een nieuw elan. Carlsen uh, speelt natuurlijk de jeugd meer aan... Uh, speelt ook een ander soort schaak. Uh, er komen andere sponsors op af. Uh, je krijgt weer uh, nieuwe bezems. En dat is in elke sport... ongeacht welke sport dat is... komt er weer eens een tijd... dat je zegt... nou. Uh, nu, uh, nu is het tijd voor een change. En Carlsen is dan zeker een heel, goed, uh, een heel goed symbool van het nieuwe schaken. Dankjewel, Hans. We gaan verder met uh, Roeien. De Nederlandse roeiplog, roeiploeg moet ik zeggen, mag terugkijken op een vrij 2013. Bij de EK en de WK werden veel medailles veroverd, met als uitschieter het goud van de Holland 4. Toch werd het budget van de Roeibond door Sportkoepel en NOCNSF teruggeschroefd. Naar verluidt gaat het in totaal om zo'n drie ton en dat net nu Amsterdam de komende WK organiseert. Verslaggever Rachter Niemeyer was bij het slaan van de eerste paal... voor de uitbreiding van het trainingscentrum langs de bosbaan... en er was nog wel budget voor. Voor de rest worden de eindjes aan elkaar geknoopt. U hoort technisch directeur Hessel Evertsen van de Roeibond... die in een toespraak de financiers, vooral overheden, bedankt. Allemaal zeer gewaardeerd dat jullie hier zijn... op deze fantastische dag, een denkwaardige dag... Heel lang voorbereidingstraject traject, waarin velen van jullie bijdrage hebben geleverd. Is het niet alleen mentaal, dan is het zeker ook als het gaat om uithoudingsvermogen en kracht. Want dat is om tegen alle tij in toch een project te starten, wat een hoop geld kost. Daar is lef voor nodig. En, uh... Die mensen trekken aan een touw, een soort wichtbam met palen die de grond... In moeten of is het er misschien maar één die geslagen wordt, dat zal het zijn. En zometeen de knal als teken dat de bouw kan gaan beginnen... richting het wereldkampioenschap roeien van volgend jaar. Broodnodige uitbreiding All van de faciliteiten. Het is een uh, totaalbudget wat uh, door een groot aantal partijen bij elkaar is gebracht. En dat is hier ten, ten, ten, uh, ook goed genoemd. Het is een uh, staaltje van samenwerking. Wat uh, in deze tijd echt een mirakel uh, genoemd mag worden. Dus ik ben uh, zeer content.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 Iedereen draagt een helm. Vertel eens, jullie hebben wereldkampioenschappen gedraaid in Zuid-Korea. Dat is goed gegaan, daarvoor een goed Europees kampioenschap dit jaar. Uh, dan kom je terug, dan ligt er een brief van het NOC. Uh, zoveel ton eraf, twee, drie in totaal wordt dan uh, gefluisterd. Uh, ja, dat is lekker terugkomen. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk aller, uh, alles wat je had gedacht. Je denkt dat als je terugkomt dat er een felicitatiebrief ligt uh, met op zijn minst 5% erbij. En natuurlijk heb ik daar direct op gereageerd. Ik heb natuurlijk gezegd van dit is niet conform de focus gedacht als je een miljoen moet bezuinigen dan is het niet handig omdat bij de hofleveranciers van medailles... er zijn tien sporten waar het meeste geld heen gaat... dus bij bezuinigingen ook het meeste geld van afgaat. Dat is onlogisch in deze tijd. Dus het is geven en nemen, het is één stap terug... en ik hoop dat we, als we zo blijven presteren als we doen... dat we zeker na 2014 twee stappen vooruit mogen doen. Ja, er zijn ook wat hoedjes aanwezig vanmiddag, ik uit de Boogaard. Zijn deze faciliteiten echt noodzakelijk? Nou, ja, zeker wel. Dit OTC is wat te klein voor de grote groep die we nu hebben. Zeker als we met uh, al meer dan tien man staan te kracht trainen, dan loop je elkaar zo in de weg. Dat is gewoon uh, bijna niet te doen. Dus nu is het wel, is wel duidelijk dat het wel groter moet zijn, ja. Er wordt gesproken over een mirakel dat het überhaupt gelukt is om dit van de grond te krijgen richting het WK. Er wordt veel bezuinigd bij de bond. Merk je daar wat van? Uh, ik heb wel laatst op het persbericht geweest dat er nu uh, bij het bondsbureau een paar mensen weg zijn. En ik was vanmiddag als ik in het bureau en het is daar inderdaad wel wat rustiger. We hadden, zouden we eerst ook een kamp hebben aan het einde van het jaar. Dat is geschrapt. Dus daar, dat, dat merken wij als roeiers dan persoonlijk. Je, je, hebt, je voelt de hele sfeer voel je wel. Maar, maar het is niet echt dat we, dat we daar echt mee bezig zijn. Ik denk dat we vooral focussen op gewoon, uh, goed en uh, hard trainen. En dat lukt hier op zich prima. Ja, nou, Je, je, je kijkt je twee doelstellingen. Je hebt een doelstelling om meer medailles te willen winnen. En dan uh, in een simpele analyse zeg je wie doet dat. Dat doen de sporters. Dat doen de topsporters. En die topsporters moet je goed faciliteren. Daar hoort een goede coachstaf bij. Daar horen goede basisfaciliteiten bij om te trainen. En dan zie je dat het plaatje klopt. We hebben nu goede sporters, we hebben een goede coachstaf, we hebben een bosbaan. En we zijn bezig om de basis op, het, op de bosbaan, de trainingsfaciliteiten uit te breiden. Dan maak je een lange analyse en dan kom je tot de conclusie dat de overhead wat minder moet zijn. Barcelona heeft er een nieuw blessuregeval bij. Doelman Victor Valdes liep dinsdag tijdens de oefenwedstrijd van Spanje tegen Zuid-Afrika... een spierscheuring in de kuit op. En hij zal de rest van het jaar niet meer in actie komen. De kwetsuur van Valdes is een nieuwe tegenvaller voor coach Martino... die de afgelopen tijd ook al een groot aantal andere vaste krachten zag wegvallen kampioen van Spanje speelt volgende week dinsdag in Amsterdam tegen Ajax. En naar verwachting zullen Piqué, Alba en Xavi wel weer kunnen meespelen in het Champions League duel. Sterkspeller Lionel Messi en de geschorste Alexis Sanchez moeten de wedstrijd sowieso aan zich voorbij laten gaan. Dat was langs de lijn voor deze avond. We zaten weer barstens vol met allerlei sportnieuws. Vergaard door een uitstekende redactie en de techniek was ook weer helemaal top. Het zal direct bij het oog op morgen niet anders zijn. Want Rob Trip presenteert graag tot de volgende keer. Dag.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 Ik ook, www.secondlove.nl. Dit is Radio 1.